Eén uur door Almegens met het NOS-journaal. De euro en de beurzen zijn opnieuw onderuit gegaan. De euro zakte voor het eerst in bijna twee jaar tot onder de $1,24. Beleggers maken zich zorgen over de Spaanse economie die er slecht voor staat. Daarnaast moet Madrid ergens de miljarden vinden om de Spaanse bank Bankia overeind te houden. Ook de onzekerheid rond Griekenland houdt aan.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 waarin zijn vrijlating werd aangekondigd. De Franse tv-verslaggever werd eind vorige maand gevangen genomen... tijdens een vuurgevecht tussen het leger en FARC-rebellen. Langlois was mee met de Colombiaanse militairen... om een reportage te maken over de zoektocht... naar illegale drugslaboratoria van de FARC. Op televisiebeelden is Langlois lachend te zien... en zegt hij dat hij met respect is behandeld en goed te eten kreeg. Het weer is vannacht overwegend bewolkt... maar het blijft op de meeste plaatsen droog. In de ochtend gaat het vanuit het westen regenen...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 In het vorige uur praatte ik met journalist Wilfred Scholten... over de biografie die hij schreef van minister-president Biesheuvel. Een toch wat vergeten minister-president. En in dit uur ben ik benieuwd naar uw favoriete politici uit het verleden. Want wie vond u nou kleurrijk, interessant, baanbrekend... of, om met Wim Kant te spreken, heel bekwaam? En over welke politici uit het verleden bent u minder enthousiast? Wie kwamen er volgens u minder goed uit de verf? U kunt bellen met 0800-1121. Ons gratis nummer 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.cnv.nl en twitteren. Dat kan ook met hashtag Casaluna. Meneer Van den Berg, goeienacht. Goeienacht. Meneer Van den Berg, uh, welke politicus is wat u betreft uh, uh, niet zo goed uit de verf gekomen? Wie is onderschat in de uh, Politiek Den Haag? Ja, daar zegt hij twee dingen. En niet uit de verf gekomen. Ze is juist wel uit de verf gekomen, vind ik. En misschien wel daardoor onderschat. Of ik weet het niet precies. Maar Agnes Kamp. Agnes Kamp van de SP. Ja. En, en waarom is hij onderschat, vindt u? Nou, al die dingen die u hiervoor noemde. Die passen bij haar bekwaam. Uh, baanbrekend, noem maar op. Mm -hmm. Verzaken deskundig. Volgens mij, ik, u moet me corrigeren als ik het fout heb... maar volgens mij heeft zij in de heeft zij, is haar huisarts... en zat ze op volksgezondheid... en heeft ze met name met mevrouw Borst menig robbertje gevochten. Ja. En ik denk hoe zij haar politieke loopbaan heeft moeten onderbreken, hoop ik... Uh, is niet uh, des SP, denk ik. Want SP is voor, voor de mens, voor, voor het volk. En niet voor de partij of voor het ideaal per se. Maar toch uiteindelijk voor het volk, voor het mens. Ja, en u zegt, ik hoop dat Agnes Krant uiteindelijk die politieke loopbaan weer opneemt. Want u noemt nou, haar, zeker, ja. hè? U noemt haar uh, baanbrekend, uh, bekwaam. Wat maakte haar baanbrekend in haar politieke carrière tot nu toe? Nou, met name de manier waarop ze optrad, zeg maar, of ze zich ja, waar, waar ze uiteindelijk zeg maar, door is gestruikeld. Dat vond ik met name uh, ja, baanbrekend. Het schreeuwige van haar. Onzin. Dat bij, uh, dat hoort bij de SP, denk ik. Je, je moet tegen mensen die uh, partijen die. Uh, de, de gezettelde partijen, daar moet je af en toe wat schreeuwerig tegen zijn. Anders horen ze je niet, anders willen ze je niet zo horen. Ja, maar Er werd wel gezegd dat de SP veel zetels verloor omdat de stijl van Agnes Kant uh, kiezers minder zou aanspreken. Ja, belacht ik. Belacht. En u bent het daar niet mee eens? Nee, dat denk ik niet. En uh, uh, als, als u nou zegt van ik hoop dat ze weer terugkomt in de politiek, wat verwacht u dan nog van haar? Nou, dat ze zichzelf is en, en, en dat uh, de omstandigheden uh, dermate zijn dat zij uh, zich uh, als, als de Agnes Kant, uh, zoals ik haar mij herinner. Uh, gewoon nog, nog succesvoller zal zijn als dat ze eigenlijk in mijn ogen al was. Ja, kan, kan zij wat u betreft succesvoller worden dan uh, de huidige leider van de SP, Emil Roemer? Nou, niet als zij... Uh, kijk, Roemer, uh, in tegenstelling tot Marijn, die ik altijd zonder stropdas mij herinner, Roemer is daar wat uh, handiger in, denk ik. Ik weet het niet. Ik weet niet of Roemer een, een, een hap in wolfskleer is of wat dan ook, maar. Ja, die is daar wat handiger mee. Ik weet het niet. Als dat het succes moet leveren, dan zal zij dat niet gaan redden misschien. Nee, maar toch zou u Agnes Kant prefereren. Ja, zeker. Nou, die prefereren maar. gewoon Uw programma gaat over vergeten politie of... ja die een Onderschatte politici? Ja, ja. zeker. Ja. Nou, dan is zij de eerste die bij mij, op, in mij opkomt. Meneer van den Berg over Agnes Kant. Dank voor het bellen en een goeiedag nou, nog. Ik had nog een uh, andere vraag. Uh, mensen die overschatten. Uh, Daar zou ik het graag over Wilders willen hebben. Wilders als overschatte politicus. Ja, heel heel kort een, even uh, over uh, Wilders ja. als overschatte politicus. Want we hebben het ook over uh, politici uit het verleden uh, vannacht. En Wilders ja. is nog volop actief. Dus, nou, uh, ik denk dat dat ook wel iemand uit het verleden gaat worden. Ja, de denkt woord. u dat? Ja, ik denk het wel. Als je als VVD tien jaar geleden Pim Fortuyn aanvalt omdat Pim Fortuyn de islam wegzet en jij als, als, als Wilders gaat roepen van, ja, kom op, we het we gaat alleen over de extremisten in de islam en je gaat een paar jaar later ga je hetzelfde verkondigen als Pim Fortuyn, ja, dan mag je het toch ook niet gaan redden. Nee, dus wat u He? betreft is Wilders een politicus die... die uh, een antipoliticus, ja. Een, een antipoliticus noemt u hem, hem zelfs. Nou, we hebben het niet over politici. Uh, en dat laatste laat, laat ik uh, voor uw berekening. Uh, uh, we hebben het niet over politici uit het heden vannacht in Barcelona. We willen juist terugkijken en kijken uh, hè, welke politici hebben het net niet gered. Welke politici, waar hadden we meer van verwacht? Welke politici uh, zijn onderschat? Wie zijn niet misschien helemaal uit de verf gekomen? En aan wie heeft u hele goede herinneringen? Daar gaat het over vannacht. Meneer Van den Berg, dank u wel voor het bellen. Dan van meneer Van den Berg naar mevrouw Nieuwenhuizen. Goedenacht. Goedenavond. Goedenavond. Dan, dan van Nieuwenhuizen. Ik, ik als 81-jarige, heb ik genoten van uw gesprek met de heer Scholten. Ja. Overigens een vreselijk gereformeerde naam, geloof ik. Minister Scholte, Wokerskant. Ja, ja, ja. En staatssecretaris dus, Scholte ook Scholten, nog. En... Ja, Scholte, dat, dat klinkt voor mij gereformeerd. Nou, past heel goed bij de NCV, vindt u niet? Nou, ja, prachtig. Prachtig. Ja, niks, niks mis mee. Dank u, dank u. Ik, <laughs> zeg mevrouw uh, Nieuwenhuizen, welke politicus uit het verleden uh, vindt u nou uh, uh, uh, ja, ja, kleurrijk ik... of interessant of baanbrekend? Van acht. Van acht. En waarom van acht? Even een vraag tussendoor, voor ik dat nou weer vergeet. Biesheuvel is toch overleden, hè? Ja, Biesheuvel is in 2001 overleden, klopt. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat was ik even kwijt. Uh, van Acht. Nou, dat was natuurlijk toch wel een kleurrijk figuur. Ja, is dat nog steeds eigenlijk wel, hè? Nou, precies. Hij wordt misschien de, uh, met het oude worden nog, nou ja... Wijkend, kleurrijker. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Ik vind het, vond het altijd een ijdele frats. Mm -hmm. Maar hij had wel iets. En wat had hij dan voor u, mevrouw Nieuwenhuizen? Nou ja, het uitzonderlijke. Het, zo in en in katholiek. Uh, uh, opus Dei per, per, persoon, toch? Dat weet ik niet. Uh, dat zou kunnen. Ah, jawel, Van Mierlo was uh, katholiek. Er waren er zoveel katholiek, maar vannacht was heel anders katholiek. Mm -hmm. En hij heet Vannacht. Misschien had hij nog gehoopt dat het ooit nog eens uh, van Adel zou blijken te zijn. Mm -hmm. Want hij was verschrikkelijk ijdel. Ijdel en katholiek en toch mocht u hem wel. Ja, ja, nou, ja omdat het een artiest was. En ik heb nooit begrepen, zo ijdel als hij was, dat hij die enorme rat die hij op zich, op zich gezegd had, niet ooit heeft laten weghalen. Nee, dat, dat vond u dan weer vreemd voor een ijdele man? Ja, ik ja. denk, nou of is dat juist, uh, je kenmerkt zoals oude Duitse uh, uh, vroeger... Uh, uh, Jongens van edelen, kom af, ja. heel trots waren op hun schmies. Weet u wat een schmies is? Nee, wat is een schmies? Uh, vroeger duelleerden de heren uit de adel heel veel met elkaar. om Onbenullige dingen. Maar ja. echt nog met een degen. Mm -hmm. Niet met een pistool. Duelleren doe je met een de degen. En dan kreeg je wel zo'n klap op je gezicht met zo'n ding. Ja. En dan hield je een Smis over. Mm -hmm. dus, een, dus nee, zeg ja, maar. Ja, ja. Maar goed. En misschien beschouwde meneer van Acht. Die pukkel wel als een, nou ja, een bijzonder, vrij uh, denk ik. Ja, ja, dat zou kunnen. Ze gaan mevrouw Nieuwe Huizen. Uh, uh, u zegt. Ik, ik vond hem ook heel erg katholiek. Bent u zelf katholiek of bent u nee, van Protestantse huizen? Ik ben. Uh, Wereldburger en ook in religieus opzicht een wereldburger. Ja, dus u, u Maakt er maar wat van. U denkt breder dan een bepaalde levensovertuiging? Ja, ja. Ik wou dat ik boeddhistisch was opgevoed. Oké, okay, daar had u dan wel wat in gevonden. Ja, was ik ook met een bezempje over straat gelopen om de torretjes voor mijn voetzolen. Te oh ja, oh ja, ja. Maar goed, meneer Van Acht. Ja, meneer Van Acht, terug naar meneer Van Acht. Ja. Want ik vind het grappig, u al beschrijft hem was een ijdele, ijdele man en een heel ja, katholiek. Ziet u, u dat dan niet, dat hij ijdel was? Ja, dat denk ik wel. Ik ken hem niet, maar dat zou, nee, ja, dat kan zou hem, zomaar oh, kunnen. Ik maar, ken hem ook niet. Maar u spreekt... Ja. Als een optreden. Maar mevrouw Nieuwenhuijzen, het valt me op, u spreekt echt ook met liefde over hem. Wat zegt u? U spreekt eigenlijk wel met liefde over hem. De toon nou, waarin ja, u... Amusant, geamuseerd ja. spreek ik over hem. Er zijn meer mensen die ik uh, zeer waardeer en waar ik om kan gaan. Maar Van Acht vind ik ook een, een bedrieger. Van Acht is ooit uh, de politiek gegaan als zuiderling. Mm Hm-hm. Nijmegen? En, ja, ja. Nou ja, Nijmegen en de Brabant, weet ik het wat. En als zuiderling moet je dan iets kiezen wat aanslaat. En dat is in het zuiden wielrennen. Mm -hmm heb ik een beetje verstand van sport. Ja. Maar goed, als wielrennen. Dus hij had dat wielrennen opteert Als hobby. Nou, het Misschien was... vond hij dat wel heel erg leuk. Wat zegt u? Misschien vond hij dat echt wel heel erg leuk. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat vertelde hij ook iedere keer. En bij elke uh, criterium of omloop of wat dan ook... ging hij ook op zo'n fiets zitten en hmm. zette zo'n malotig petje op. <laughs> Nou, het, het paste helemaal niet bij de man. En dat ze hem dat hebben kunnen aanpraten, begrijp ik niet. Ja, maar misschien vond wacht... hij wielrennen wel heerlijk. Dat kan toch? Ja, dat kan. Maar wacht nou even af wat ik verder vertel. Nou, ja, gaat uw gang. Ja, gaat uw gang. Want, want hij, hij beleed dat in alle toonaarden jaren, jaren, jarenlang... dat ik ook nog begon te twijfelen. God, zou dit echt leuk vonden, maar paste niet bij hem. Toen is hij uiteindelijk als vertegenwoordiger van de Europese Unie... toen wij pas begonnen en wij Europa in alle windstreken moesten vertegenwoordigen... is hij in Japan terechtgekomen. Mm -hmm. Weet u dat? Nou ja, het doet er niet toe of u het weet of niet. Hij is in Japan terechtgekomen. En dan werd hij ooit eens geïnterviewd, geïnterviewd door een Nederlands journalist... die hem vroeg hoe hij toch eigenlijk uh, op dat wielrennen was gekomen. Ja. Nou, en toen heeft hij, stom genoeg... Ik ben wel journalist geweest, maar ik heb hem helaas niet geïnterviewd... heeft hij helaas voor hem en uh, voor de, uh, het katholieke volksdeel... onthuld dat hij het verschrikkelijk vond. Maar dat het, nou ja, toch wel bij de KVP... En dus in het beleid paste. Nou, ik wist niet wat ik hoorde. Ja, u was, was geschokt of paste uh, uh, het wel bij het beeld dat u had van vanavond? Ja, precies. Ik dacht, nou zie je wel, het was een ten voeten uit. Een, een, een acteur. Een acteur. Maar ja, uh, welke politicus is geen acteur. Maar wel een goede acteur dan, hè? Nou, in zijn soort was hij heel goed... En ik vond ook wel dat hij toch wel iets, uh, nou ja, gedistingeerd had. En dat vind ik op zijn tijd toch ook wel leuk. Een gedistingeerde acteur, Dries van Acht, politicus. Iidel. Ijdel ook, maar uh, toch ook wel een politicus... Uh, waar mevrouw Nieuwenhuizen zich in de loop der jaren uh, enorm mee vermaakt heeft, zo te ja. horen. Mevrouw ja. Nieuwenhuizen, mag ik u bedanken voor uw reactie? Ja. Heel graag. En een goede nacht nog. Ja, zo, dag. Dag. dag. Zo kom je nog eens wat te weten over onze politici. Ja, ik ben dus benieuwd naar uw favoriete politici uit het verleden. We hebben het niet over de politiek nu, we hebben het over de politiek in het verleden. Want wie vond u nou kleurrijk of interessant of baanbrekend of heel bekwaam? Of zijn er ook politici waarvan u zei, ja, daar had ik heel veel van verwacht... maar die verwachtingen zijn toch niet helemaal ingelost? Dan kunt u bellen, 0800-1121, 0800-1121. Mailen kan naar Casaluna en Twitter. Ik kan dan weer met de hashtag Casaluna. En dan komt een mailtje binnen van Ellie Thewen. En Ellie schrijft, uh, wat mij geïnspireerd heeft is de partij de PPR. Deze partij is veel later opgegaan in GroenLinks. Ria Beckers was de politiek leider en ik vond haar bijzonder inspirerend. Het anti-kernwapenstandpunt was toen zeer omstreden... maar juist voor mij een van de belangrijkste punten om op deze partij te stemmen. Ria Beckers was voor mij de belichaming van dit standpunt... en omdat ze een zeer deskundige vrouw was, een groot voorbeeld voor mij. Ze heeft veel invloed gehad op mijn manier van emancipatie... en ook op mijn manier van denken en stemmen. Ik ben haar en de PPR hier nog steeds dankbaar om, schrijft Ellie Thewen. Ze vraagt ook nog of Ria Beckers nog steeds leeft. Nee, uh, heb ik is overleden, Ellie, in 2006. Dat was een mailtje, dankjewel, Ellie. Um, dan ga ik naar meneer De Ruiter. Goedenacht. Goe uh, goeienacht. Goeienacht, uh, met Roel De Ruiter, ja. Dag, dat meneer ik, De Ruiter. Uh, wat, ik, uh, die, wat ik een geschafeerd politicus vind, uh, dat is Jan Marijndersen... die is geschafeerd door Wouter Bos en meneer uh, Balkenende bij de verkiezingen toen de SPO op 15e kwam. kwam... Ja. En toen hebben ze hem op een geweldige manier, hebben ze, Jan Marijnis, ook geschoffeerd. Ja. En dat uh, vind, ik, uh, ja, vind ik een slatte bladzijde in de, in de recente, ja, in, de, in de geschiedenis van een paar, uh, parlementaire geschiedenis van, een, uh, van de afgelopen tijd. Ja, een geschoffeerde politicus, maar vindt u Jan Marijnis ook een onderschatte politicus? Uh, nou ja, hij was een formidabel goede, goede debater. Hij had ook heel veel kennis. Uh, ze komen, niemand kon tegen zijn uh, debatest uh, uh, trend op. Dus ja, hij, hij stak ze allemaal in de zaak. Hij veegde de vloer aan met die, wat in zijn, in zijn uh, uh, debatten. Daar was hij uitstekend in. Mm -hmm. En hij ja, is en niet op waarde geschat. De in kennis was die man die, uh, die niet uh, academisch gevormd was. Uh, die, uh, die, die kon zich meten met elke uh, academicus die in de Tweede Kamer zat. Ja, en u vindt hem dus niet op waarde geschat door zijn mede-politici met name? Nee, nee er zijn vieze spelletjes gespeeld toen, maar goed, dat gebeurt vaker in de politiek. Ja. Dus, uh, toen Wilders 24 zetels kreeg, toen kon niemand dan Wilders in. En toen de SP 25 zetels had, kon men heel makkelijk om de SP in. Als je, daarom is politiek vaak ook een uh, ja, niet te verteren uh, uh, uh, ja, pokerspel, zeg ik wel eens. Politiek als pokerspel. Ik bedank u voor uw reactie. En ik, ja, ik, nog had een... ik had nog een opmerking over die poli uh, politicus die ik. Uh, die ik uh, helemaal mislukt vindt. En dat is uh, meneer Elko Brinkman de, met de babbel de babbel retoriek en de verzamelaar van, van het CDA. allemaal bijbaantjes. Ja. En waarom vindt u hem mislukt? Oh ja, omdat hij uh, ja, niet... Uh, hij, had, hij, hij deed alsof met zijn uh, babbel de babbel retoriek. Ik dacht iedereen dat hij veel kennis had, maar uh, het was een, uh, echt een... Uh... Een ballon die je zo door kan prikken. Ja. En, eh, uh, en, en nogmaals, uh, ja. Hij is het prototype van, eh, uh, die, uh, baantjes jagen. En, en en, en uh, uit het, uit het uh, en. Clientelisme uh, uh, bevorderd hebben, zeg maar. Daar gaat het CDA ook gelukkig aan te gronden. Nou, daar gaan we het niet over hebben, over de, de, de uh, neergang van het CDA vanavond. Wel over politici van vroeger. En nu zegt uh, Elko Brinkman: uh, Is een man die mij wat dat betreft uh, teleur heeft gesteld. Walgelijke keer, u heeft ook een duidelijke mening over Elke Brinkman, dat is okay. uh, helder. Van mij betreft mag het even iets minder uitgesproken trouwens... als het om dat soort kwalificaties uh, gaat, maar dat is uh, mijn mening. Mag ik u bedanken voor de reactie en ik wens u nog een uh, goede nacht. En dan uh, ja, gaan we naar een liedje van Bram Vermeulen... Politiek als pokerspel, dat vond ik mooi verwoord. Dit is Bram Vermeulen, Politiek. Een klassieker van Bram Vermeulen. Politiek. Dit is Casaluna bij de Radio 1. En ja, we hebben het over politiek, maar niet over de politiek van nu vannacht, maar over de politiek van vroeger. En dat omdat vandaag de biografie is verschenen van uh, Baron Biesheuvel, oud-minister-president en wat vergeten minister-president. En daarom ben ik zo benieuwd naar uw favoriete politici uit het verleden. Wie vond u nou kleurrijk, interessant, baanbrekend, heel bekwaam? Of wie weet inderdaad een beetje vergeten? En ja, hoe komt dat dan dat uw favoriete politicus vergeten is. U kunt bellen met 0800 1121 0800 1121. U kunt ook een mailtje sturen naar ncv.nl en Twitter ik kan met hashtag kazaluna. Ik heb bijvoorbeeld een mailtje van Henk Langeveld uit Nunspeet en Henk schrijft mijn favoriete politicus uit het verleden. Dat kan voor mij alleen maar Partij van de Arbeidsstaatssecretaris van Onderwijs Gerrit Klein zijn. Deze man heeft een zeer interessant leven gehad... en was daarna een zeer bekwaam fanatiek politicus. Gerrit Klein was kerngeleerde en schrijver van een aantal boeken... en hij was betrokken bij de ontwikkeling van radarapparatuur. Hij werd echter manisch depressief... mede door ruzies binnen de Partij van de Arbeid. Hij wist daarna echt het daarna echter toch nog te schoppen tot directeur van TNO. Meldje van Henk Langeveld, dank daarvoor. Uh, aan de telefoon, Co van Gemer. Co, goedenacht. Ja, goedenavond. Dat, dat je malisch depressief door de Partij van de Arbeid wordt... dat is toch wel treurig. <laughs> ja. ik nou, omdat ik toch ook een beetje opgewonden werd... door mevrouw Nieuwenhuizen... die het zo ontzettend voor meneer Van Achten opnam. Oh ja, ze wilde een, een, een goed acteur zijn, mevrouw Nieuwenhuizen. Ja, dat voornamelijk. En ook een, wat zij zo willen. Kunnen... Een ijdele man met een vrat of zo. Dat... Ja, daar ging het even over. Ja, klopt. Ja, dat je ja. daar zo opgewonden voor kan worden. Maar goed. Mevrouw Nieuwenhuizen was dat. Ja, en, ik, en meneer Van Gehmer, van ik, Gemer, van, wie ik, van, ik, Gemer? van wie bent u ik, fan? Er, ik ben een fan van ja Boerspa, helaas dood. ARP-politicus, eh, ook minister in het kabinet Biesheuvel overigens, zetten. Zeker, en ook later bij de, uh, de IJW ook nog minister geweest... Ja. En dat was ongeveer de tegenpool van meneer Van Acht. Namelijk, die was uh, absoluut geen acteur. En uh, daarom bel ik. ik. Ik heb die man enorm bewonderd door zijn uh, rechtlijnigheid. En tegelijkertijd zijn uh, gevoel voor zijn uh, medemens. Hij was minister van Sociale Zaken ook. Mm -hmm. En... Uh, ik, nou ja, ik, heb die, meneer, ik ben niet van de partij, De prestatie niet meer zoals u weet. U was niet van de ARP? Nee, dat, dat, en het gaat nu al helemaal niet meer lukken. Maar, nee. Maar uh, d, d, d, uh, ik heb altijd gedacht, dat hij is onderschat. En waarom is hij onderschat? Want hij heeft toch oh, ja, een mooie politieke dat carrière dat gehad? Dat... Ja, nou ja, hij is toen bij de Ooghem terechtgekomen en daar heeft hij gezegd dat het uh, allemaal uh, graaiers waren, weet je wel, de, de, de, de directeur, waar we later allemaal ook van overtuigd uh, raakten. Uh, maar hij zei dat op het moment dat het helemaal nog niet uh, uh, bekend was eigenlijk. En uh, zijn oprechtheid en authenticiteit heb ik altijd buitengewoon bewonderd. En dat, uh, ik, ja, ik denk laat ik dat ook maar eens zeggen. Ja, nou, de, uh, heel hartelijk dank daarvoor. Een, uh, een uh, liefhebber van de politiek van uh, Ja Boersma, oud-minister uh, namens de uh, ARP. Koop ja. dank voor het bellen. Oké. Okay. En een ja. nacht nog. Eens kijken wie ik uh, nu aan de telefoon heb. Uh, meneer De Ruiter, goeienacht. Ja, hele he, goede Dag meneer De Ruiter. Uh, welke politiek is uit het verleden, is wat u betreft... Of onderschat? Of voor wie wil u een lans Of wie vond u heel grappig vroeger? Nou, alles wel grappig, maar ik wil zeer sterk een lans breken. Ik heb een echo op de lijn. Dat komt niet bij jullie dat. Ik versta je heel slecht. Ik versta heel slecht, meneer de Ruiter. De verbinding is heel slecht. Ik, ik, heb, een, ik heb een echo op de lijn. Ja, ik, ik, ja, die echo hebben wij niet op de lijn. Wij hebben een kraak op de lijn. Moeten nou. we nog heel eventjes terugbellen, want deze verbinding is echt niet goed. Want zo verstaan we u niet, en dat zou zonde zijn. Dus belt u nog even terug. Uh, en ook andere mensen kunnen natuurlijk bellen. Maar als u dat als eerste doet, 0800-1121. Dan hoop ik u zo dadelijk weer even te spreken, meneer de Ruiter. En u kunt ook uh, mailen en uh, twitteren natuurlijk... als u mee wilt praten over die vraag van vandaag. Want ja, het gaat over politici uit het verleden. Uw favoriete politici uit het verleden. Uh, wie vond u kleurrijk, interessant, baanbrekend... of uh, om met Wim Kant te spreken heel bekwaam. En wie is eigenlijk misschien een beetje onderschat, terecht of onterecht... als het gaat om een politici van vroeger. U kunt bellen, 0800 800. Ik zei het al, 1121, mailen kan naar Casaluna uit Twitter en twitter ik kan dan weer met hashtag kazaluna. Ja, en in het verleden was Jules de Korte natuurlijk ook iemand... die zich altijd in, in zijn liedjes ook heel erg met de maatschappij bezig hield. Ook met uh, de parlementaire democratie. U kent wel dat liedje, De Vogels. De vogels die dan uiteindelijk in het parlement bleken te zitten. En hij heeft nog zo'n liedje gemaakt... dat, dat eigenlijk uh, uh, kijkt naar de parlementaire democratie... maar dan vanuit het perspectief van dieren... En dat liedje heet Mijn Stemadvies. En dat liedje dat staat op een album, dat heet Ons Nederlandje. Dat is een paar maanden geleden verschenen. En dat is een album met 48 wat vergeten liedjes van Jules de Korte... opgeduikeld in de archieven van K.R.O. en NCV. E. En dit liedje wilde ik u zeker vanavond niet onthouden. Mijn Stemadvies. Ik gaf zo graag mijn stemadvies... En ben haast niet te remmen Ik weet met name heel precies Op wie je nooit moet stemmen Ik houd me in, al doet het pijn Om al maar objectief te zijn Daar is de vos die zonde klaar de passie weet te preken Desnoods verliest hij al zijn haar Maar nooit zijn slimme streken Van wit naar zwart, van kool naar sop, Met hem kun je alle kanten om De buffel is een stevig stuk Dat mag je niet verbazen. Hij maakt zich om geen ander druk, als hij maar heeft te grazen. Hij is met iedereen bevriend, die voetstoot zijn belangen. De ram is fors en frank en fris, zijn gang is fier en kracht. Maar of hij vooruitstrevend is, lijkt uiterst twijfelachtig. Hij voert een vlag die aandacht trekt, maar een verborgen lading dekt. De valk mag aan dit dierenlied natuurlijk niet mankeren. Vernieuwen wil hij niet Maar wel wat restaureren Hij knocht bepaald niet al te fel Het compromis dat ligt hem wel Het hertje is bijzonder lief Wat niet wil zeggen kleverig Het is behalve progressief Helaas wat al te zweverig, het beestje blaakt van levenslust en is ook heel milieubewust. De uitslag van de stembestrijd, kan ik al wel voorspellen. Natuurlijk ben ik graag bereid. Die nu al te vertellen Het weerbericht dat ik ontving wijst niet op veel verandering Nou is het lang genoeg Temadvies van Jules de Korte. Dat is een mooi cd als u van het werk van Jules de Korte houdt. Ons Nederlandje, 48 liedjes van Jules de Korte. En dan niet alleen zijn bekende liedjes, vooral eh, liedjes die toch een tikje vergeten zijn. Onterecht vergeten zijn. Over vergeten zijn gesproken. We hebben het over kleurrijke, interessante, baanbrekende politici uit het verleden die soms terecht of onterecht wat vergeten zijn. Als u daarvoor wil meepraten vannacht, kunt u ons bellen op 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncrv.nl en Twitter. Ik kan met hashtag Casaluna. Meneer De Ruiter, ik heb u weer aan de lijn, gelukkig. Ja, gelukt. Je is weer gelukt. Ja, nu is de verbinding ook een stuk uh, beter. Uh, ja. wel, welke politicus uh, is wat u betreft uh, onderschat of onterecht vergeten? Welke politicus uit het verleden was wat u betreft baanbrekend, interessant of heel bekwaam? allemaal. Kleur, kleurrijk was hij zeker. Vergeten is hij die, is die ook niet. En uh, daarmee bedoel ik uh, Pim Fortuyn. Pim Fortuyn, kleurrijk uh, en, uh, en baanbrekend en ook heel bekwaam dus, zegt u? Kleurrijk, baanbrekend en zeer bekwaam. En uh, hij uh, schreef ook uh, voor andere politieke partijen. Hij had een politiek adviesbureau in uh, Rotterdam. Ja. Hij schreef voor twee, uh, twee uh, partijen met name. Voor, uh, alleen voor het CDA en voor de VVD. En uh, daar heeft hij zijn, uh, dat uh, politiek adviesbureau uh, mee opgebouwd. Maar, maar het gaat nu om zijn eigen politiek. Hij is zelf de politiek uh, ingegaan. Ja. En uh, hij was een zeer goed en uh, groot uh, debater. Hij stak alle, alle politici, uh, die hij in zijn broekzak... ...alle politici uh, van uh, het Haagse Binnenhof. Met name de linkse politici, en ik wil geen namen noemen... Maar uh, er waren erbij, als ze zijn gezicht al zagen, dan uh, stond het op, op half zeven. Want dan wisten ze van, uh, hij, hij, hij steekt ons weer allemaal in zijn zak. Meneer Ruiter, is, is dat precies waar u van genoten heeft? Van, van uh, ook uh, de, de debattechnieken van Pim Fortuyn. Is dat, is dat uh, wat, wat u wat hem betreft het, het ja. meest bijzonder vond als het om zijn politieke carrière gaat? Nou dat zie je zeker gewoon. Ik, ik wist al dat hij het beter wist. Maar je, je zag het ook aan die pret-oogjes van hem op televisie. Dan zag hij van. Uh, er gaat u wat komen. En hij, en hij weet zeker dat hij gelijk heeft. En hij weet zeker dat, er, uh, dat niemand hem uh, onder de tafel kan pressen. Dus je kon echt van hem genieten als politicus? Ik kon echt van hem genieten als politicus. En daardoor. Uh, nou ja, je mag gerust weten dat uh, toen hij vermoord werd. Uh, ik was een van de eersten die het hoorde. Ik woon ook in Hilversum. En uh, dat ik uh, gehuild heb. Uh, toen ik het hoorde. Ja, u was echt zo geschokken en u miste hem. Hoe is dat nu tien jaar later? Ja, ik mis hem nog steeds. Want we hebben niemand. Niemand is er voor in de plaats gekomen die het. die in zijn voet te kon staan, überhaupt. Als hij een ski-ongeluk had gekregen, bij wijze van spreken, zijn nek had gebroken. Ja. En dan, en dan was hij er ook niet meer. Maar ja, dan, dan was het, uh, dan was het uh, logischer geweest. Maar een politieke moord in Nederland, dat, dat, dat had men niet verwacht, hè? Nee, nee, nee. We mogen ook uh, hopen en bidden dat uh, die politieke moord ook niet uh, herhaald zal worden. Dit is nee. natuurlijk echt een, een, een zwarte bladzijde in de Nederlandse politieke geschiedenis. Voor u misschien nog wel extra zwart, omdat u ook zo uh, veel waardering had voor, uh, voor Pim Fortuyn. Um, ja, zeker. En we hadden het ook over onderschatte politici, hè? Um, Is hij onderschat, vindt u? Want inderdaad, veel mensen die konden ook wel genieten van... dat is ook een beetje gekke mannen te doen met die hondjes... en, en met zijn ja. uitspraken van... ach, vrouw gaat toch koken tegen, tegen uh, de parlementaire ja. verslaggever van de NOS. Ik bedoel, we, we hebben allemaal ook wel ons vermaakt met Pim Fortuyn... maar is hij voldoende serieus genomen als politicus, vindt u? Ja. Met, met met die ene uitspraak van ik ga koken mensen, dat was waarschijnlijk omdat hij vermoeid was. Want dat had ik nooit verwacht van Pim dat hij uh, zoiets zou zeggen. Maar ik vond het wel grappig. Uh, het was wel grappig, ja. Het was, uh, ik denk wel dat ze het van hem kon hebben, maar, uh, maar ja, ik vind, dat vind ik, dat, dat, dat had hij niet hoeven zeggen van mij. Het uh, was uh, beneden zijn waardigheid. Mm -hmm. uh, maar uh, voor de rest. Uh, was er, uh, ja was er was eigenlijk ook maar één ja ik ik, ik ga ik ga nu niet over een complottheorie beginnen maar als ik daarover zou beginnen is er maar één reden waarom die uh, waarom die vermoord had moeten worden. Ja, we hebben het inderdaad niet over complottheorieën. Want als u dan weer een theorie uh, suggereert, dan zullen er weer andere mensen zijn die dat aanvechten. Ik wil inderdaad voorstellen om het vannacht te hebben over hè, politici die, die gewaardeerd zijn. En ja. nou, het is duidelijk dat u uh, Pim Fortuyn zeer gewaardeerd heeft, vooral ook om, om zijn uh, scherpe uh, manier van debatteren. En, dat zeker, u... en, en door de, de boeken die geschreven heeft. Hè. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. En ook, hij heeft ook gezegd, als ik aan de, macht, uh, aan de politieke macht kom... en ik maak niet waar binnen vier jaar wat ik beloof, dan, uh, dan uh, hoeven jullie niet meer om mij te zeggen. En had hij dat gedaan, denkt u, als hij de kans had gekregen? Was hij weg geweest als hij niet had waargemaakt wat hij beloofd had? Absoluut. absoluut. Ah, daar heeft u vertrouwen in. Ja, ja. ja. Pim deed wat hij zei en zei wat hij deed en uh, dat zou hij absoluut uh, uit de politiek uh, gegaan zijn. Meneer De Ruiter, dank u wel voor uh, uw reactie, voor uw herinneringen en uh, het uitspreken van uw waardering dan voor Pim Fortuyn. Dank ja. u wel. Dag gedaan. En dan ga ik van meneer De Ruiter naar... Eens even kijken, wie heb ik aan de lijn nu? Goeienacht. Ja, goeienacht met uh, Maarten Liet. Dag meneer Maarten en uw achternaam ben ik even kwijt. Ja, Liet. Liet, meneer Liet, goeienacht. Welke politicus uh, uit het verleden heeft u zeer gewaardeerd? Of uh, van welke ja. politicus vindt u dat hij misschien een tikje is ondergewaardeerd? Nou, ik heb er eens eentje gevonden die nog wel in leven is. Uh... En dat is? Dat is, dat is uh, uh, Nou, die is niet alleen nog in leven, die laat ook nog regelmatig van zich horen. Volgens misschien. mij gisteren en eergisteren nog over, uh, over de VVD, over de partij uh, ja. waar hij lid van is. Ja, dat doet toch heel erg goed, hè? Om toch nog uh, steeds in het uh, belangstelling te blijven. Ja, inderdaad, dat lukt hem goed. En, en bent u fan van Wiegel? Of, of, of waardeert ja, u dus ja, zijn vorm van politiek bedrijven? Ik, uh, ik, ik sta wel een beetje aan, aan, uh, ja, aan de rechterkant van de politiek. En, uh, ik, in die tijd groeide ik op in een uh, buurt vol allemaal salon, socialisten. Over, over welke dus, jaren hebben we het nu, uh, ja, meneer Liet? Ja, 87, 80, 90 of zo. Ja, ja, de, ja. En er waren hele, hele gezellige mensen waar ik graag een bol mee dronk. Alleen uh, politiek waren we het natuurlijk niet eens. Nee. Dus dan ga je automatisch uh, ga je een beetje mening vormen. En uh, ja, ik vond uh, Hans Wiegel uh, ja, voor mij de magie van het woord. De magie van het woord. En wat ja. maakte dan dat juist hij die magie van het woord had? Morgen ja, gezegd hij trouwens. kon, uh, vond ik, heel uh, duidelijk zeggen. En uh, kon ook goed met de camera communiceren wat hij nou voor plan was. Hoe, hoe bedoelt u dat, met de camera communiceren? Hij, was die camera een niet? Ik de eerste politie, die uh, gewoon recht in de camera keek... en dacht van, nou, uh, de camera, was mijn vriend. Ja, ja, ja. Dus hij wist die camera echt te bespelen. Ja. ja. En ja. ik vind met name dus, uh, Pim Fortuyn, uh, ja, die heeft ook wel een stukje van, van hem uh, afgekeken. Is wel, uh, ja, ik denk toch wel... Uh, een inspirator voor hem geeft. Mm -hmm. Niet dat Hans Wiegel al heilig is, of zo helemaal niet. Maar uh, ik, ik vond hem toch wel uh, ja, heel opmerkelijk in die tijd. Ja, en, en vindt u dat nog steeds? Want, want uh, Wiegel is natuurlijk een van de bekendste politici van ons land nog steeds. En vindt u nog steeds dat hij die kracht van het woord uh, juist inzet... en dat hij dat spel met die camera nog steeds zo goed speelt? Ja, minder. minder. En hoe komt dat dan? Uh, nou, ik, ik, vind, uh, ik vond hem in die tijd van omdat altijd heel positief uh, eruit komen. En tegenwoordig heel vaak het nieuws als ik het uh, weer niet mee eens is. Mm hm ja, ja, nou ja, met name als het dan om, om, om zijn eigen partij gaat... laat hij uh, kritisch van zich horen. Maar goed, dat is ook zijn goed recht, toch? Oh, dat mag ook, dat mag ook. Eet, kijk, laten we wel wezen. We zijn nog steeds een land uh, waarin over uh, bijna van alles nog wat gediscussieerd mag worden. Mm -hmm. Dus uh, Ja, daar vind ik op zich ook wel heel leuk natuurlijk. Ja, ja, dus wat dat betreft eh, maakt hij nu iets minder indruk op u. Maar ja. uh, u bent wel, zeker als je naar het verleden kijkt, een liefhebber van, uh, van zijn manier van politiek bedrijven. Met uh, zijn woordkeuze, de kracht van het woord en met zijn camera ja. uh, technieken. Als, als grote uh, pluspunten wat betreft uh, Wiegel. Kijk, ik vond dat bijvoorbeeld in die tijd. vond ik van acht altijd heel serieus. Ja, behalve als je hem dan. Uh, op wielrenfiets zat. dan zag je een beetje zijn komische kant. Ja, yeah. En ik, ja, ik vond uh, ja, met alle respect. Job en Elbe, vond, nee, dat sprak me totaal niet aan. Dat was niet uw soort politicus. Nee. nee. Altijd negatief en altijd dan zeuren. En nee, dat, uh, dat drukte ik hem heel op een ander zender. Ja, wat dat betreft. Uh, was Wiegel meer een man. Uh, naar uw hart. Meneer Liet, mag ik u bedanken? Ja, en succes met de uitzending. Dank u wel en een goede nacht nog. Oké, okay, dag. Dag. En dan gaan we van meneer Liet naar meneer Boersma. En even voor de uh, duidelijkheid, g-familie van die minister Boersma. Ja, Boersma, waar we het net ja, over hadden. Ik ga het wel even over hebben. Maar eerst over vannacht. Vannacht is nooit lid geweest van Opus D. Die is geen lid geweest van Opus Dei? Dat Absoluut weet ik niet. niet. Nee, oké. Okay. Nou, dan is dat uit de wereld. Dat ga ik even vastgesteld hebben. Dat is uit de wereld. Ja, en en welke? welke de... het over, over, over de ARP. De ARP. Ja, we laten over Biesheuvel en ik kom even bij Boesma. Ja. De betrokkenheid, de, de emotionaliteit. Waar een zeugel? met zijn schot voor de boeg. Mm -hmm. In het begin van de jaren zeventig. Ja. De bijbelse bewogenheid ten opzichte van mensen. En wat mij, wat mij de laatste twintig, dertig jaar enorm pijn doet... is dat die bijbelse bewogenheid in dat CDA nergens meer is terug te vinden. Die mist u. Ja, die mis ik heel erg. En waarom mist u die zo erg? Nou, omdat, omdat als, je, als je uitgaat van een christelijke democratische partij... dat je echt de Bijbelse waarden ten toon spreid. En dat deden mannen als Biesheuvel en Boersma wel degelijk, ja, zegt u? En dat gebeurt nu minder. Ja, absoluut. Nou ja, je, je vindt het nou terug bij de nu niet. Ja, ja, het gebeurt minder binnen, binnen het huidige CDA. Ja, absoluut niet. Maar mist u eigenlijk, meneer Boersma, daarmee ook een, een, een, een partij als de ARP? Als de antirevolutionaire partij? Zou daar, zou daar nog een, een, een uh, ja, markt voor zijn, voor een ARP, denkt u? Dat kan me niet schelen. Het gaat er mij om dat wanneer je zegt van... ik ga uit van christelijke waarden... van de, hoe heet het, de bergreden. Ja. Weet je nog, hoe heet die, eindjes? die daar een geweldige speech hield. Dat soort inspiratie zie je bij het CDA helemaal niet. U mist de christelijke inspiratie bij het CDA. Ja, die wel vond bij de ARP. Ja, en ja. En ook weer een beetje terugvindt bij de, bij de ChristenUnie. En, en binnen die ARP, wie was dan uw favoriete politicus? Was dat inderdaad ja, Biesheuvel, het waar we het vorige uur ja, uitgebreid de, over de gesproken Boersma, hebben? Ja, Boersma. En uh, zijn er misschien nog wel een paar... Annie van, Annie van Leeuwen klopt ook uit die hoek vandaan. Ja, ja ook een AP-politica van oorsprong. Ja, ja klopt. En dat zijn mensen die echt vanuit bewogenheid... van hun bijbelse bewogenheid politiek bedreven. En, en die vorm ik, van politiek... zei absoluut nergens terug. Meneer Boesma, dank u wel voor uw reactie. Oké. Okay. Goeienacht nog. Dag. Jan Willem, goede nacht. Jan Willem, welke politica uit het verleden... of politicus ja, politica, uh, wil jij in ja. ere herstellen? Ja, politica. Politica, vi. Ja, Marga Klompe. Ach, onze minister van Volksgezondheid, toch? Nee, van uh, so uh, Sociaal... Nee, dagen, dat is waar voor CRM. Ja, dat is inderdaad van maatschappelijk die werk, mevrouw, ja. Die mevrouw die als je ja. ooit een stand, twee standbeelden wil oprichten... dan is het voor Jules de Korte. Ja? En voor mevrouw Klompe. Nou, dat kleine standbeeldje voor Jules de Korte... hebben we net muzikaal een beetje opgericht. Ik weet niet of je dat gehoord hebt net. Ja, nou, daarom dacht ik aan. Da ik <svind> dacht aan Romeo en Julio. Ja, ja, ja. ja en ook, ook andere dingen, maar... Iets anders, want ik was zeer bevriend met Jules. Ah, kijk Even aan. terug. Uh, um, maar Marge Klompé verdient dus ook een standbeeld. En waarom ja, juist Marge en de Klompé? Ja, dat ging hier stand En er was meneer Drees nog had met elkaar te maken. Maar meneer Drees had het dus eigenlijk van helaas onze Duitse vrienden die ons ooit bezet hebben. En daar hebben wij namelijk het opheffen van, of daar hebben we de AOW, of, uh, de, ja, de AOW aan te danken. ja. Eh? Van Drees, de wet van Dreesen. Nou, en, maar mevrouw Klompé heeft de armenwet op uh, de nek omgedraaid. Toen hebben we de bijstandswet gekregen. Mm -hmm. Daarvoor was de armenwet en dat wilde zeggen dat de mensen die dus uit de boot gevallen waren, dat ze geen werk hadden, etcetera, die moesten volledig onderhouden worden. Door, eerst door de familie, in de zottelste graad zelfs. En als dat niet ging, dan kwamen dus allerlei ja, maatschappelijke organisaties die dan mensen goed gingen doen. Uh -huh, uh -huh. En daardoor zo onafhankelijk, zo onafhankelijk en zo deprimerend in het leven stonden. En daar heeft die grote mevrouw Klompé opgelost. Kijk, dus Marga Klompe heeft ons de bijstand uh, gebracht... in plaats van die, van die arme wet. Ja. Uh, nou, heb ik wel altijd het gevoel dat mensen haar nog wel kennen. Ook omdat, uh, omdat het natuurlijk de eerste vrouwelijke minister van Nederland was. Maar het is wel een naam die een belletje doet, doet rinkelen. Uh, of denk je dat dat toch te weinig nog gebeurt, uh, jan te, wel, te weinig. Die vrouw mag voor mij om die reden dus een groot standbeeld. Wat ja? ik zeg. Misschien dat ik dat nog wel eens ooit ga doen. Ja? Nou, en uh, om die reden, zoals zelden. Daarom vond ik ook wel de brugget met Jules de Korte van Romeo en Julio. Want meneer De Korte is zo geëxcommuniceerd bij de KRO. Hè? Dat zult u wel weten, denk ik, omdat straks ook de NCRV viel. Ja? Nee, nou, die ik werk dus voor de NCRV, al... he, dus ik weet niet precies hoe dat bij de KRO aan toe gaat. Hij nou, maar... is bij de KRO helemaal op het verkeerde spoor gezet... omdat hij zulke dingen deed. Want uh -huh. dus, als u mij ooit een plezier kunt doen in een programma... moet u eens van hem dragen. En dat gaat over uh, wat we vroeger een motje noemden... He, als dus uh, mensen moesten trouwen. Want uh, toen was, was de tijd voor de pil. Oh ja, ja dat is een heel mooi liedje inderdaad. Ja, dat ze zo'n heel, dus een heel dat treurige bruiloft vieren. Zo, waar niemand wil, wil komen. Dat moet ik bijna bij huilen. Ja, ze, dat, ja. Een mooi dat is een mooi ja, liedje. En dat heeft dus met dat sociale achtergrond te maken. Zowel voor mevrouw Klompe, Die dus mensen onafhankelijk gemaakt heeft. Meneer de Rees die het gedaan heeft. Maar die kwam uit de bezettingstijd eigenlijk. De, de AOW-wet. Mm -hmm. Maar de, mensen onafhankelijk maken. Als je arm bent... Dan niet je hand op moeten houden. Maar met z'n allen de schouders eronder. Nou, we hebben heel... Dat je uh, uh, toevallig van, uh, uh, weet het, in een ander lijf geboren bent dan het, uh, het gemiddelde lijf. wat mm -hmm. uh, mag trouwen voor het altaar. Uh, daar, dat is, ik weet niet wie die wet er gedaan heeft. Uh, omdat uh, homofiele uh, homo huwelijken plaatsen. Dat soortzelfde. Dat hoort bij hetzelfde. Die ho de, de bedenker daarvan uh, verdient ook een ja, standbeeld, zeg wie je? Wie dat gedaan heeft, ja, precies. Die horen bij hetzelfde. Dus dat is dus de vrijmaking en onafhankelijk zijn. zonder je hand op hoeven te houden. Dat dan dat met z'n allen, dus steunen. Nou, en in woorden hebben we nu een klein, klein standbeeldje opgericht, ook voor Marga Klompé. Fijn. Jan-Willem, dankjewel voor je reactie. Graag gedaan. Goedendag nog. Fijn. Dag. Dag. En dan ga ik naar Ben Lazes. Goedendag. Ja, goeiedag. Wie, eh, uh, wie is er vergeten in de Nederlandse politiek? Eh, nou, die is, die is echt vergeten. Daar hoor je nooit mee wat van zeggen. En dat is onze minister Bogaert die ken ik inderdaad Boogaard. niet. Minister Boogaert, zeg je? Volkshuisvesting. En wanneer de was hij dat? De man van de woningen. En wat zijn dat, de Boogaardswoningen? Boogaardswoningen. En hij had uh, een, een huis laten ontwikkelen, een koophuis, voor 38.000 gulden in de tijd. En ik, de, het is zo'n 45 jaar geleden, denk ik, ongeveer. Mm -hmm. En het verband was wij. Werk te doen bij een klant, en er waren een, een slaapkamer aan het maken, met timmer enzovoorts. En die kostte 40.000 gulden. Dus het was. 2000 duurder dan dat een hele nieuwe woning kostte. Dus die slaapkamer kostte ja, alleen al 40.000 gulden... Ja, en de, de ja. woningen die deze minister Bogaas liet Gaartoe neerzetten... Bouw, waren 38.000 ja, ja, ja, euro. Ja, ja, ja. Of 38.000 ja, ja. gulden. Dus ja. eigenlijk, ik bedoel, was dat ook een sociaal denkend mens? We hadden het net over Marga Klompé, die de bijstandswet ja. ja, uh, erdoor ja, kreeg. En absoluut. deze minister Bogaas was dus ook een sociaal denkend mens. Ja, ik weet niet meer welk kabinet dat was. Ik vermoed haast het kabinet ook... Veldkamp in zat in de tijd van sociale zaken. Ik, ik weet niet meer welk kabinet het was, maar dat herinner ik me zoals de dag van gisteren. Nee, dat was de dan zo half. De Bogaatswoning, maar je kan eigenlijk hoe hij vergeten is, want je hoort er nooit meer iemand over. U heeft zelfs ook begrijpelijk niet gehoord ooit van de Bogaatswoning. Nee, nee, ik ken de Bogaatswoningen niet en ik moet nee, ik eerlijk nee. zeggen dat minister Bogaats mij ook geen belletje doet uh, rinkelen. Uh, ik heb inmiddels... want we zitten in een hele goede redactie bij Casa Luna... en mijn ja. collega heeft inmiddels even uh, gekeken uh, wat er met hem, uh, hoe het hem verder vergaan is. Hij is inmiddels overleden, hij is ja. uit de KVP gestapt... Ja. en hij is medeoprichter van de PPR... Geweest. Ja, ja, ja, ja, ja, Klopt. Ja. Heel goed. Dat, dat, dat is. een sociale geest aan ook. Nou ja, inderdaad, de PPR, natuurlijk een, een progressieve afsplitsing van, van de KVP. Dat blijkt ook wel een beetje uit, uit zijn initiatief voor die Boogaatswoningen. Ik had nog nooit van hem gehoord, maar dat is na vandaag anders. Ben Lazes, dank ik, daarvoor. Ik hoop dat hij uit de vergetelheid is nu. En wie het niet vergeten mag ook, uh, die is wel wat meer de belangstelling toch, maar dat is onze Jan Shevette. Ja, ook van de Partij van Volgens de Arbeid. Ja, ook volkshuisvesting. Ook volkshuisvesting, dat klopt. Ja, precies. Ja, dus ja net zoals Margaret Krompe de en deze minister Bogas... ook mensen met een sociaal hart. En daarom mogen ze niet vergeten worden, zeg jij Ben Lazens. Ben, dank je wel. Ik groet je. En een goede nacht. Ja. Dag. Ja, en dan eh, een uh, conferentie. vond ik ook wel eens leuk vannacht in uh, Casa Luna. Een conferentie uit het jaar 2000. Koos Meinders en Harry Jekkers gingen samen met theater in met eh, liedjes die ze samengeschreven hadden... en ook verhalen bij die liedjes. Zo is er natuurlijk dat beroemde liedje over de muur... over eh, Oost en West-Berlijn. En eh, Voordat ze dat liedje in die voorstelling gingen zingen... had Koos is echt een prachtige conference... over het verschil tussen links en rechts. Luistert u mee naar die conference... opgenomen op 6 en 7 november 2000... in het Theater De Flint in Amersfoort. In de tijd dat Harry meer zoop dan leraar was was de wereld nog heerlijk overzichtelijk. Je was in die tijd links of rechts. En helemaal niks ertussenin. Echt, letterlijk, alles was verdeeld in links en rechts. Een pak bijvoorbeeld was rechts, maar een spijkerpak links. Liften was links, maar auto's waren vreemd genoeg weer rechts. Op de lelijke eend nadam dat was een twijfelgeval. Een dubbeltje was links, een kwartje rechts. Zelfmoord rechts, zelfdoding links... Vlees, rechts. Vis, links. Goudvis, rechts. Grachtenpand, rechts. Gekraakt, links. Stofzuigen, links indien door man. Rechts indien door vrouw. Joghurt rechts. Met muesli, links. Jekkers, rechts. Voor de zaal, links. Porno, rechts. Bloot, links. Naakt, kunst. <lacht> Palestijnen, links. Joden, rechts. Anne Frank, moeilijk. <lacht> Heteros, rechts. Homo's, links. Bi, beide, code alleen. <lacht> Stereo, links of rechts? <lacht> Voetbal, rechts. Piet Keizer, links. Johan Cruijff, tweebenig. Yoga links, skiën rechts, skiën in Oostenrijk, extreem rechts. <lacht> Oranje rechts, groen links, rood runner miep miep. <lacht> de telegraaf rechts, de gekke krant links, de gekke zelf weet niet. Minima links, maxima rechts. En de vader ook. Buren links, buren rechts, buren aan de overkant, overal buren. Rechter rechts, advocaat links met slagroom rechts. Suikerzakjes rechts, rietsuikerzakjes links. Postzegels rechtsboven. Blinden links, aver rechts, spui rechtdoor. En dan moet u daar nog maar eens vragen. Marcheren. Links, rechts, links, rechts. Amerika, rechts. Cuba, links. België, dom. <lacht> Duitsland, rechts. Berlijn, aan de ene kant, links. En aan de andere kant, rechts. Links, rechts, volgens Koos Meinderts. Meneer Lammers, goedenacht... Ja, goedenavond. Meneer Lammers, welke politicus uit de vaatlandse parlementaire geschiedenis vindt u onderschat? Enes uh, Herema. Enes Herema van het CDA en daarvoor van de ARP. Uh, ja, en wethouder van Amsterdam. Voornamelijk. Na die tijd ken ik hem. Ja, ja. En, en waarom vindt u hem onderschat? Uh, nou, hij is verhuisd in Den Haag. Ja. En dat, dat graag kennen we. Maar hij was bijzonder actief in de Amsterdamse politiek. En met name ten aanzien van het behoud van de scheepsbouw in Amsterdam. Tot, eh, het behoud van de? In scheepsbouw. in Amsterdam. Maar wat heeft hij daarvoor betekend? Uh, nou, ik was als journalist van de Noord-Amsterdammer nauw betrokken... bij de ondergang van de scheepsbouw. Uh -huh. En ik heb hier uh, maar van dichtbij meegemaakt... zelfs in de situatie... Uh, op de manier waarop hij zich inzette om die scheepsbouw voor Amsterdam te behouden. Ja, ja. Mag ik even vragen, meneer Lammer, staat uw radio nog aan of niet? Uh, hij staat aan. aan... Jij ja, wilt hem even uitzetten, want daardoor versta ik u wat minder goed. En daardoor versta... Zo is beter? Ja, zo is het beter. Dank u wel. Oké. Okay. Okay. Ja. Dus u heeft het meegemaakt, ook in de huiselijke situaties... terwijl die zich inzetten voor het behoud van die scheepswerven en die scheepsbouw? Ja. Een, een, een onbegonnen strijd tegen minister Van Ardennen... tegen Cornelis van Olmen, tegen meneer Stikker... En ja, ik moet zeggen, hij heeft zich gewoon ontzettend uh, ja, ingezet om het, de scheepsbouw te behouden. Het is lang geleden hoor, het is allemaal voorbij. Dan maar hebben we het over de jaren voorbij. tachtig? Ja, zeker. Mm -hmm. Maar de manier waarop hij deed, dat was, was, was bijzonder. En, en als journalist het is, ben ik neutraal, maar ik heb het uh, toch meegemaakt als, als iemand die daar alles voor over had en daar heel diep voor uh, ging. Ja, ja. Hij, hij vertrok, Ja. Nee, als ik dus zie hoe hij uiteindelijk in Den Haag is verguist... dan denk ik van, nou, dat heeft hij nooit verdiend. Nee, want hij vertrok inderdaad naar Den Haag. Hij werd uh, staatssecretaris van Economische ja. Zaken. Hij werd daarna in de jaren negentig ook nog fractievoorzitter van het, van het CDA. Ja. Uh, en en daar, daar kwam hij niet echt uit de verf. Hoe, hoe kwam dat, denkt u, dat hij, dat hij, zoals u dat zegt, verguist werd in Den Haag? Nou, hij was gewoon niet geschikt voor de Haagse politiek, om het zo maar te zeggen. En waar lag dat dan aan? Uh, nou, hij, hij kon veel beter functioneren op uh, lokaal gebied, zeg maar. En, en, en ja, hoe moet, hoe moet ik het omschrijven? Ik, ik, ik heb het zien gebeuren en ik dacht van, oh god, oh god, god. die man had nooit naar Haag moeten gaan. Nee, hij had, hij had in Amsterdam moeten blijven. Absoluut. Waarom functioneert dat? Dat vind ik dan zo fascinerend. Hè? Want dat is natuurlijk ook een, is een ingewikkelde stad. Net zoals Nederland een ingewikkeld land is. Maar uh, daar functioneerde die dus uitstekend. En u weet dan met name nog uh, zijn strijd voor het behoud van die scheepsindustrie. Uh, die scheepsbouw. Ja. Waarom functioneerde die daar zo goed en landelijk dan toch een stuk minder? Ja, moeilijke vraag. Uh, ik, ik, ik zou die vraag door willen spelen aan Peter van Ingen. Die in dezelfde tijd ook uh, namens uh, stad Amsterdam uh, bezig was met de scheepsbouw. Ja. Uh, uh, hij, hij kwam er niet tussen, de machten waren gewoon. <coughs> ja, nou, noem het Amsterdam Rotterdam. Dat speelde in die tijd heel sterk. Mm -hmm. En Amsterdam moest het gewoon afleggen tegen Rotterdam. Ja, dus wat dat betreft uh, kwam hier ook in de verkeerde tijd uh, de Haagse politiek binnen. Uh, ja. Ja. Ja. ja. Nou is er wel een brug naar hem vernoemd, volgens mij, hè, in Amsterdam. Ja, naar Eiburg. Ja. ja, precies, de brug naar Eiburg. Dat, dat, ja. Die naam zie ik er wel in staan. Dus wat dat betreft heeft Amsterdam hem wel geëerd. Ja, maar het is wel een soort bh brug U bent er niet zo enthousiast over, begrijp ik? Uh, nee, ze zouden wat moois voor hem op moeten zitten, ja. Ja, ja maar goed, hij, hij heeft een brug en Barend Biesheuvel heeft nog helemaal niks. Nee, nee. Maar, maar ja, goed, daar, daar, daar heb ik geen mening over verder. Nee, nee, nee. Maar goed, ns maar had, had meer verdiend. En wat had u dan in gedacht, ten slotte, meneer Lammers? Op welke manier zou Amsterdam hem echt kunnen eren? Nou, de, het NDSM-terrein bestaat nog steeds. ja. En daar gebeuren van allerlei dingen en, en die heel, toch wel sterk in de lijn liggen van de manier waarop helemaal uh, zijn gedachten goed naar buiten bracht. Ja. Ik denk dat op het NDSM terrein uh, nog wel iets uh, voor hem opgezet zou kunnen worden uh, om hem te herdenken. Ja, een, een theater bijvoorbeeld of een museum, want er vindt veel cultuur plaats op dat uh, terrein, hè? Nou, ik heb begrepen dat de, de oude huiskraan daar zo uh, uh, omgevormd gaat worden tot een soort hotel. Hotel Heerma. Ja, bijgevolg. Zullen dat wat zijn? Ja. Ja. Hotel Heerma. Dan, dan zetten we daarop in, en meneer Lammers. Da dank u wel voor het bellen en dank u wel voor het uh, aan de vergetelheid ondrukken van uh, die CDA en daarvoor ARP-politicus uh, en nee, heerma. Dank u wel. Oké. Okay. En een goede nacht nog. En dan nog gauw een mailtje van Fred Veen. Fred schrijft: André Rauwvoet is voor mij als christen een voorbeeldpoliticus geweest. Er is veel kritiek op hem geweest, zeker vanuit de christenen in Nederland. Maar hij was voor mij een voorbeeld, schrijft Fred Veen. En daarmee werd het bijna twee uur. Ik dank u weer voor het luisteren, voor het meepraten, voor het mailen, voor het twitteren. Wat ons betreft heel graag tot morgen. Dan praat huisgenoot Frank Dumos met Taco van Hoek. En Taco van Hoek is de directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Straks klinkt de nacht anders hier op.